Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De FNV-bonden na 16 uur onderhandelen geen overeenstemming bereikt over de pensioenafspraken. Om 6 uur vanochtend gingen ze zonder akkoord uiteen. Henk van der Kolk van FNV-bondgenoten zei dat hij de voorstellen verwerpt en niet verder wil onderhandelen. Ook Avacabo FNV en de kleine bond voor zeevarende Nautilus zijn tegen. Maar FNV Bouw sluit zich niet bij de tegenstanders aan.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 Er staan nog lange files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Gooimeer en Blarikum 7 kilometer. A6 Lelystad richting Muiden bij knooppunt Maardenberg 6 kilometer. A9 van Alkmaar naar Amstelveen voor de afrit Kastrikum 11 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Diemen en de afrit Rai 5 kilometer. A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Papendrecht 6 kilometer. A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Eemnes 5 kilometer. En verderop richting Gorkum bij Utrecht Noord, ook daar 6 kilometer. A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Leusden 9 kilometer. Tot zover de verkeersinfo.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 En dat is het mooie van ZFM, alles kan hè Van Michael Jackson tot Avicii De nieuwe van Avicii heet Levels En wat een toplaat is het En dat eerste hoorde hoor je Michael Jackson en Rock With You Wat gebeurt er op de sportvelden Van zuid kennemerland Je blijft op de <middels> Op de En dan gaan we gaan weer naar Cherk de Blauw bij de wedstrijd Zwanenburg-Bloemendaal. Cherk. We hebben nog steeds uh, 1-0 in die wedstrijd. Maar dat uh, was net een goede mogelijkheid. Water Snel, uh, die kreeg de bal diep aangespeeld. Ging over zijn man heen. Stond twee man vrij van, uh, van, uh, van uh, Boemendaal voor, uh, voor de goal van Zwanenburg. Maar uh, de auto kon die bal niet bereiken. En uh, dat betekent dat die kans uh, verkeerd is. Uh, Boemendaal moet een beetje op de les blijven. Want Zwanenburg gaat uh, druk geven. Zo vlak in het begin van de tweede helft. Dus wel een die die bal moet ophalen aan de rechterkant. Plaatsen we terug aan Sint-Doelman, uh, Daan Kerkman. Die raakt er verkeerd en, die, uh, en uh, die schiet die bal uit. Dat betekent een hij gooit de hoogte van de middenlijn en voor, uh, voor Zwanenburg. Gaan even kijken. Die ingooi in met die komt aan de rechterkant door Paal de Lange. Paal de Lange gaat kijken waar die een kan gooien. Plaatsen hem diep en ver richting het stadsgebied. Dan wordt hij dan ingeplaatst. En dan moet Sebastian Thomas zijn handel op optreden. Dus je, dat is Thomas. Nee, dat is Dennis Goos. Dennis Koes uh, die die bal meteen plaatst. een Paal de John pakt hem goed aan. Kan hij wel Ozan krijgen? Nee, dat is zonde. Kan hij wel aan krijgen? Toch is het Paal die weet erom, uh, Goed terug. Hè? Dan moeten we snel erbij komen. We er snel. Met derde schoenzen. En hun. is het uh, de scheidsrechter uh, van die overtreding van een speler van Zwanenburg. Uh, en het is een vrije trap ter hoogte van uh, de middenlijn. En het is uh, Leunesse die die bal gaat halen. Leunens gaat kijken. Gaat rust nemen. Gaat kijken. Gooit hem een klein stukje naar voren. die bal goed en gaat kijken waar je hem heen kan uh, plaatsen. al uh, schuift naar voren toe. Het is uh, Leunesse die uh, aanwijzingen geeft. Gaat die bal dan richting, uh, richting Tim Beren. Die kan er niet bij komen. Is het, uh, de, is het daar van Zwanenburg die weer die bal oppakt? plaatsen we hem terug naar het doel van Zwenburg. Die plaatst hem meteen ver en diep richting de Vloatse. En dan zal Dennis goed moeten bijkomen. Het komt er ook goed tussen met zijn benen en uh, uh, uh, zet dat om zijn man heen. En dat betekent dat uh, een vrije trap in de midden in de cirkel. Het is uh, de nummer 7 van Zwanenburg die hem gaat nemen. Dat is uh, Rick Duis. Rick Duis gaat kijken waar hij om kan met, met die bal. Zet ze mensen neer. Op de allemaal op de Rondersgebied, komt die bal. In de stadsgebied. Het is Dennis die hem in eerste instantie wegkomt. Uh, Jan Die kan er niet bijkomen, Toch nog die bal niet weg. Nee, de Ransgebied komt die bal voor. Die bal, oh, die wordt dan weggehaald daar uh, door uh, Leunissen, is het nou toch snel die, uh, die bal moet oppakken. Maar zelf heeft de man in zijn net en dan wordt er meteen een overtreding gemaakt. En uh, dus hij zegt, er is resoluut met fluit hier, maar hier stond. En, uh, ja, dan zie je toch de ervaringen van de man, die dus altijd heeft natuurlijk, hier in de divisie enzovoort, voetbal kaalvoetbalgevloot heeft, die hoef je natuurlijk helemaal niks te vertellen. En dus Leunissen, die erom die vrije trap gaat nemen. Ondertussen is uh, Thijs op de Gouderduk uh, gestuurd van bovenaf om even te wisseldoen. doen komt die bal van Leunus richting Tim Jong. Tim Jong kan er niet bij komen, is het daar uh, Zwanenburg die bal weer oppakken meteen. En dan moet daar Dennis Goes hoe tracht Dan staat die nummer 11, staat er op, staat nog helemaal op gebied. Het is dan weer Dennis Goes die resoluut afgehaald van die voet van de, de nummer 11 van, de, van de Zwanenburg. Goeie ingrepen van Dennis Goes. Anders ook draagwaardig geweest. En is dus het Dennis Goes die wederom die bal ver en ver weg trapt naar voren toe. Dan is het taalt John de heer achteraan dan John naar de doelman toe, de doelman heeft hem aan zijn voeten. Er was hier een hoofdduin net op het veld van Zwanenburg, dus die grasmat is gewoon, uh, ja die grasmat is gewoon, en nou, uh, het is een kunstgras, dus die ballen gaan sneller uh, heen en weer. Dan dus er uh, komt die wel diepte in het zwel bij Zwanenburg, weet je, wel, die kan er ook niet bij. Is het aan Kerkman die rustig die bal ook kan pakken? Moet dan plaatsen naar Sebastian Thomas bij als meehouden aan de voeten? Dan Kerkman, moet hij gaan trappen? Doet hij er ook? Richting Baljon. kan Baljon erbij komen? Nee, kan er niet bij komen. Leider om Zwaneburg aan de bal. Zwaneburg op de nummer 10, uh, gaat hier in het sasgebied. En dan komt die bal dan een steekballetje. Maar het is dan Gijsje Poelgeis die er goed tussen zit. Toen is die bal niet weg. Weer om Zwaneburg op de rand van het sasgebied. Dan ze ze snel 1-2 aan. Uh, dan kunnen ze nog steeds uitschalen. Nee, het is daar Tim Beren die er goed tussen komt. En die bal nog steeds in zijn voeten heeft. Is het dan toch nog Zwaneburg? Konden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 Ik kan er over mee praten. Ja, maar heb je dat wel gemerkt? Nou, ik heb nog geen kinderen, dus Ja, we gaan, we, gaan het, we gaan het gewoon bijhouden. Als je eerder kinderen krijgt dan mij, dan komt oh, het helemaal. Oh, ik word net... Uh... <laughs> nou. nou ja, ik weet niet of het echt gewoon zo is. Ja, dat toen zoeken. Ja, allemaal van die onzin. onzin. Ach, we merken het wel.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 Uitziet? Hoppa, de ja. mannen hebben gelijk uh, Iets te doen. Ja, dan eindigen ze nog een keer Hoog, maar nee, de, de organisatie vindt het Jammer. niet goed En wat leuk, die Nederlandse Kelly Wakers Misschien uh, eindigen ze nog hoog in de Miss Universe Hebben we daar een foto van? Ervan? <laughs> um, Kelly Wakers Ja, daar hebben luisterers weinig aan maar, Nee, maar ja, dan kunnen we het even schijven van... Hoe ze eruit ziet. Even kijken, nee, ik kan in ieder geval Zeggen dat ze lekker eruit ziet Dat ja, doe je ook uh, niet mee met Kelly Wakers Als je het ook huis Kijk eens. Nou, nou, dat is een leuk meisje hoor. Blond haar, blond haar, met groene ogen van mij. Blauw, groene ogen, mooie lippen. Nou, ik snap wel dat ze hoog kunnen eindigen. Ik ook. He? Ja, nee, ik, uh, ik uh, kan meedoen met de mensen. Ik zal het <laughs> <ik> zelf helemaal. <laughs> Arjen Robber blijft worstelen met zijn schaam... schaambeen. ...beenomsteking... <laughs> weer? Het is gewoon een blessure, een schaambeen. Het kan, kan ontsteken raken. Echt serieus. Is het gewoon scheenbeen? Schaambeen. Dat is echt serieus. zit dan Hier. Dat het raar is Dat is echt zo. Echt. Ja, echt. De arts bij Bayern Moesje weet zich geen raad met een kwetsuur. De aanvaller moet ook, moet ook het openingsduel van de Champions League met Villarreal aan zich voorbij laten gaan. Geen arts kan zeggen of hij in één van twee weken fit is. Misschien duurt het dan wel drie of vier weken, al is dus voorzitter Karel Heinz Rümenieger. Ja. Bayern wil geen risico lopen met een Nederlandse sterspeler. We willen dat hij...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 Hij dus alleen een kneuzing en zijn knie opliep. De Duitsers zitten bij de Champions League in de zware pool. Manchester City, Napoli zijn de andere tegenstanders. Nou ja, het is een zware pool, dat dus gaat wel lukken toch. Ja, ik, vind het wel, broer. Huh? ik heb Napoli zien spelen met Philip. Leuk dat je luistert jongen. Ja. Maar dat is zo goed zijn, die gasten niet hoor. Met vandaag 11 september in 1986, de New Yorkse effectenbeurs Wall Street. beleefde een dramatische koersval van 86,61 punten. De grootste die ooit in één dag werd geregistreerd.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 uh, er was om uh, half één een wedstrijd, Heerenveen tegen Groningen. En die is geëindigd in 3-0. En er is er om half drie twee wedstrijden begonnen. Dat is VVVN tegen PSV. En dan staat het nu 0-2. En Nakt Beda tegen Feyenoord is 1-1. Ik mijn identiteit. Maar ik ben Ik kan niet niet ik heb voor Maar ik heb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 tutta l'aggressività ma non posso privarmi del nome che porto conno di una brutta popolarità perché a volte mi faccio giustiziare da solo odio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 Het is vooral het gevecht wat tent-exploitant uh, heeft moeten leveren om deze tent zo te krijgen. Het is een wonder dat hij zo mooi staat. Ja. <laughs> al dus een kleine sfeerimpressie In de tent op de Grote Markt Dus als ze altijd al willen weten wat erin gebeurde Nou, zoiets dus <laughs> Ja, en we gaan even door met de Tussenstanden VVV Venlo tegen PSV is nog steeds 0-2 En NAC Preda tegen Feyenoord is nog steeds 1-1 I'm a good woman. And I want you to be my wife. Time is so much better spent, baby. Time and time again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 Wil niet naar Schotland, daar is het te nacht. En de USZZ, dat wordt toch nooit meer.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 Ik heb getwijfeld over België. Want dat taaltje is zo, zo. Stond zelfs in dubio, maar ik nam geen enkele kolonie. Ik heb getwijfeld over België. Stond zelfs in dubio. Maar ik nam geen risico. Ik heb getwijfeld over.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 Er staan nog 30 files, bij elkaar 120 kilometer. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort, bij Blarikum 4 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam, tussen de Afgedavenhoorn en de Afgedwijde Wormer 8. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen, voorknopend Raasdorp 4. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. A10, de ring van Amsterdam, tussen Diemen en de Raai 4. A20 richting Gouda, bij Moordrecht 5. A28, Zwolle richting Utrecht. Tussen Nijkerk en Hoevelaken 8 En op de N242 Middenmeer richting Altmaar Tussen Herugelwaard en knooppunt Kooimeer 5 kilometer Tot zover de verkeersinformatie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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Zomer ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Zondag in Kennemerland. Met het NOS-journaal. FNV-voorzitter Jongerius vraagt vanmiddag concessies van minister Kamp... en werkgeversvoorzitter Wientjes... om de FNV-bonden alsnog achter de pensioenafspraken te krijgen. Ze hoopt op tegemoetkomingen...